6 uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carasso. En straks in het NOS Radio 1-journaal hoort u of u iets gaat merken... van de renteverlaging door de ECB bij bijvoorbeeld hypotheek of spaarrekening. Eerst het NOS-journaal, Dick ter Hark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 Advocaat Marcel S. is verdachte in een onderzoek naar faillissementsfraude en valsheid in geschriften. De politie doet nu onderzoek in zijn tuin. Zijn kantoor wil er verder niets over zeggen. Vorige maand zijn in Nederland ruim een kwart minder nieuwe auto's verkocht... dan een jaar eerder. Het totale aantal kwam uit op ruim 30.500. Dat zeggen de brancheorganisaties BOVAG en RAI. De verkoop van nieuwe auto's zit al enkele jaren in het slop. Vooral dure auto's worden sinds het uitbreken van de economische crisis... minder verkocht. De populairste auto's waren de afgelopen tijd Renault Megane... Volkswagen Up, Ford Focus, Volkswagen Golf en Peugeot 208. De man in Groningen is bijna een half jaar lang miljonair geweest zonder dat hij het zelf doorhad. De Groninger ontdekte pas deze week dat hij de jackpot had gewonnen van ruim 2 miljoen euro in de staatsloterij. Omdat niemand zich had gemeld voor de miljoenenprijs begon de staatsloterij een zoektocht naar de winnaar. Via Groningse media werden mensen opgeroepen om hun staatslot te controleren. Na aanleiding van de oproep besloot de man tussen zijn papieren te kijken en tot de verbazing vond hij het winnende lot. Zijn reactie was net als die van alle andere winnaars, zegt de staatsloterij. Ja, nou de reactie van onze winnaars is eigenlijk of die nou binnen een dag bij ons op de stoep staat of binnen vijf maanden. Hetzelfde, het is vooral ongeloof en eerst maar eens controleren of het echt klopt en zenuwachtig en uh, dat was in dit geval ook uh, zeker het geval. En dan zie je als het lot eenmaal gecontroleerd is en wij kunnen bevestigen dat het het winnende lot inderdaad is, dat er dan uh, een hele hoop last van de schouders afvalt en dat dan uh, nou ja, langzaam eraan kunnen gaan wennen dat ze dus uh, in dit geval multimiljonair zijn geworden. Inmiddels is er ruim 2 miljoen euro op zijn rekening gestort.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 Bij elkaar 65 kilometer file, het is een stuk minder dan gebruikelijk. De meeste file staan bij Rotterdam. Goed nieuws over de A15, Rotterdam richting Europort. De hoofdrijbaan was een tijdje dicht bij Knopend Benelux na een aanrijding. Die is net weer vrij. Tussen Knopend Vaanplein en Knopend Benelux wel 6 kilometer. Langere file nog op de A27 van Utrecht naar Breda. Tussen Noorloos en Knopend Gorkum 6 kilometer. En kapotgevallen glasplaten op de A32, Heerenveen richting Leeuwarden...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 Het is uh, zes minuten over zes. We gaan het zo hebben over de effecten van de renteverlaging door de Europese Centrale Bank. Eerste nieuws van onderzoekers van het UMC Utrecht. Die zijn namelijk in staat te voorspellen hoe groot de kans is... dat een patiënt met hart- en vaatziekten opnieuw zo'n aandoening krijgt. Dat maakt het mogelijk om patiënten gerichter te behandelen. Dat kan uiteraard tot gezondheidswinst leiden... en ook tot minder overbodige zorg. Frank Visseren is internist en een van die onderzoekers. Goedenavond. Goedenavond. Um, dus ik begrijp daaruit dat zo'n risico tot nu toe eigenlijk niet te voorspellen was. Ja, dat klopt, want alle patiënten die wij zien met hart- en vaatziekten. Eh, daarvan vonden wij dat ze gewoon allemaal een hoog risico hadden. En, eh, maar we wisten ook eigenlijk uit de praktijk wel dat, dat, dat er een enorme variatie in je risico was. alleen konden we dat niet goed opsporen. En hoe heeft u nu dan vastgesteld wie er uh, wel risico loopt voor nog iets en, en wie minder? Nou, in Utrecht hebben we een heel groot, uh, een grote groep patiënten, een groot cohort patiënten. waar we 1996 mee gestart zijn, het SMART-onderzoek. En daar, uh, daar verzamelen we heel veel informatie en we volgen ook iedereen. Daar doen inmiddels meer dan 10.000 mensen aan mee, dus dat levert een enorme hoeveelheid informatie op. En inmiddels hebben we ook zoveel rekenkracht dat we, dat we een soort score kunnen maken uh, per patiënt. En, uh, en kunnen uitrekenen wat het absolute risico is op het krijgen van een vaatprobleem. En dat betekent dan dat u bepaalde patiënten bijvoorbeeld blijft begeleiden en anderen laat gaan, min of meer? Nou ja, we moeten natuurlijk nu heel hard gaan nadenken hoe we dit gaan, precies gaan inzetten. Maar wat we in ieder geval heel graag willen is de mensen die een heel hoog risico hebben... en die zijn er namelijk ook... Um, en dat is ongeveer een kwart van, uh, van alle mensen met vaatziekten... die zou je veel uh, intensiever willen behandelen. Dus je zou bijvoorbeeld naar lage cholesterolwaarden willen streven... En, uh, en je zou mensen ook veel meer willen, willen motiveren om uh, een gezonde leefstijl uh, na te streven. Ja, maar de, het, het, het leidt tot gezondheidswinst. Maar zo te horen is het niet per se een kostenbesparing. Want misschien wordt één groep juist intensiever begeleid en, en de andere helemaal niet meer. Maar je kan net op hetzelfde uitkomen. Nou ja, kijk, als je, als je ernstige vaatziekten kan voorkomen, bijvoorbeeld een, een herseninfarct kan voorkomen... Uh, dan dat gaat gepaard met een enorme kostenreductie. Want iemand met een herseninfarct, die bijvoorbeeld uh, nou ja, in, in een verpleeghuis terechtkomt. Mm. Ja, dat genereert enorm veel kosten. Of een, of een hartinfarct uh, waarvoor je opgenomen moet worden. dat genereert ook enorm veel kosten. Dus uh, ik denk per celdo ben je beter af. Want we weten inmiddels dat de, ja, de beste behandeling van een vaatziekte. is toch echt het voorkomen ervan. Ja. En, uh, en het en gaat dat... over veel mensen toch in Nederland. die daarmee te maken hebben? Ja, in Nederland gaan. Uh, Per jaar 38.000 mensen ongeveer dood aan de gevolgen van een vaatziekte. Dus uh, zeg maar ruim 100 mensen per dag. En, uh, en daarvan is een aanzienlijk deel uh, heeft al een keer een vaatziekte gehad. Dus dat zijn mensen die we al kennen. En toch zijn we niet goed in staat of onvoldoende in staat om uh, nieuwe vaatziekten te voorkomen. En als we nou eens beginnen met de mensen die, die, die, ja, die het aller, allerhoogste risico hebben... dan uh, hebben we denk ik al een flinke stap uh, gezet. Goed, dus die conclusie van het onderzoek is er nu. En nu nog kijken waar dat uh, in praktijk toe gaat leiden. Ja, en ook hoe we het uh, een beetje handig uh, ter beschikking kunnen stellen van dokters en van, van patiënten. En uh, dus bijvoorbeeld via een handig appje of via een handige website. Zodat iedereen ook zelf zijn eigen risico kan uitrekenen. Goed, Frank Visseren, dank u wel, internist. Graag gedaan. Dag. Gaan we naar Amsterdam, want de acht vrijwilligers van de grote dag afgelopen dinsdag... hebben in de Nieuwe Kerk in Amsterdam een medaille gekregen. Jeroen de Jager, onze verslaggever, is erbij in de kerk. Jeroen, um, En zij zijn volgens mij, als ik het hoorde, vorige uur niet de enige hè, die zo'n medaille krijgen. Nee, en ik, ik wist toen nog niet hoeveel mensen uh, zo'n medaille kunnen gaan krijgen. En uh, inmiddels heb ik gehoord van. Uh, ik dacht uh, de burgemeester: van oh nee, het was premier Rutte zelf. Die die acht heeft opgespeld uh, zojuist. Dat uh, de komende maanden duizenden en duizenden mensen uh, zo'n. Ja, zo zeiden je toch? Ja, ja, nee, uh, Zo'n inhuldigingsmedaille uh, kunnen gaan krijgen. En dat zijn dan mensen, bijvoorbeeld van de dienst Koninklijk Huis... van bedrijven, van defensie, vrijwilligers, gemeenten... dat soort uh, mensen die een extra bijzondere dienst hebben verleend op inhuldigingsdag. Uh, Vandaag waren het er dus acht. Bijvoorbeeld, ik zal er even twee uitpikken. Uh, Suzanne van Veen, die 13.000 lunchpakketten samenstelde. En uh, Percy Morris, die een fietsknipteam heeft geleid team dat fietsen die langs de route hinderlijk stonden, de route die beveiligd was van het PTA-gebouw naar de Dam, daar fietsen weg heeft geknipt. Nou, dat soort type mensen krijgt een, een, een, een huldigingsmedaille En ook luitenant-kolonel Peter de Boer. U heeft hem opgespeeld inmiddels. Ik raak hem even aan. Het is inderdaad een profiel van uh, de nieuwe koning. En aan de achterkant... Ja, zegt u het zelf maar... Heeft u hem al bekeken trouwens? Ik heb hem al bekeken. De voorkant is het uh, profiel van de koning. En op de achterkant uh, staat een kroon en eronder het monogram. Letter ja. W. Met een uh, kroontje erboven. Uh, dat monogram, zoals we dat een beetje kennen... zoals het hier op de Dam hangt uh, in de versiering ook. Hè? Ja. Um, waarom heeft u hem gekregen? Uh, ik was uh, een van de militairen die uh, mee heeft gedaan uh, op 30 april. Uh, op, de, uh, op de Dam, toen de kerk uitging... Uh, stond ik in de parade van uh, militairen van landmacht, luchtmacht, marine en Zee. Was dat dan zo'n extra bijzondere dienst? Uh, het is een extra dienst, want uh, wij staan niet elke dag op een parade. Nee. Normaal uh, uh, werken we aan, uh, aan vliegtuigen, uh, uh, uh, vliegen we in vliegtuigen... Uh, en zijn we vooral op uitsentie. Uh, het bijzondere hieraan was natuurlijk dat het een ceremonie was. Dat het een troonswisseling is die één keer in de 32 jaar is. Of één en, keer in de 30 jaar. En hoe lang heeft u zich bijvoorbeeld daarop voorbereid? Wat komt daar allemaal bij kijken zal ik maar zeggen? Uh, nou we hebben uh, drie dagen, drie volle dagen uh, geoefend. Ons voorbereid zodat we zeker... Doe je dat? Oefenen in stilstaan? Oefenen in stilstaan. Uh, oefenen uh, in het marcheren. De mensen die meededen kwamen uh, van alle vliegvelden in Nederland... Uh, maar niet alleen uh, mensen die elke dag exerceren, maar ook mensen die normaal aan vliegtuigen sleutelen, die normaal uh, brandweer zijn. Uh, het was echt de hele luchtmacht, maar ook andere krijgsmachtdelen zoals Landmacht, Marine en Mars Zee, waren erbij betrokken. Waren jullie eigenlijk ook de mensen die op een gegeven moment... van iemand een, een, een tabletje toegediend kregen? Nee, dat waren wij niet. Dat waren de, de, de mensen voor ons. Maar ook dat was uh, een parade die op de dam stond. Dat waren ook militairen uh, die ook goed getraind hadden. Uh, maar als je twee, drie uur op de dam staat, uh, ja, is dat best zwaar. Uh, en uh, die mensen uh, moeten ook overeind blijven. Zeg, zo'n uh, inhuldigingsmedaille is niet niks. Er komen trouwens hapjes aan, we moeten zo gaan afronden. Uh, want het is een leuke receptie hier ook natuurlijk. Zo'n herinneringsmedaille... Uh... Inhuldigingsmedaille is niet niks. Hij is van echt zilver allereerst. En u mag hem gaan dragen. Bij welke gelegenheden? Vraag teken. De medaille zelf dragen we alleen bij bijzondere gelegenheden. Zoals bijvoorbeeld een inhuldiging. Maar bijvoorbeeld ook 4 mei. Dat zijn de gelegenheden waarbij we de decoraties dragen. Wanneer we die niet dragen, in ons dagelijks nu, dragen we een baton. Die lijkt erop. Dat is een stuk lint van de medaille... Uh, ja, wat eigenlijk de medaille voorstelt. Ik ga u een hand geven. Gefeliciteerd met de inhuldigingsmedaille. Dank u wel. En op naar de borrelhapjes in uh, Amsterdam. Ja. Zo laag als nu is de rente in de eurozone nog nooit geweest. Een half procent. En wat betekent dat voor de consument? Ik praat erover met Frank van den Elzen, directeur bij Van Brugge. Financieel advies. Goedenavond, meneer van den Elzen. Goedenavond. Ja, banken kunnen goedkoop geld lenen bij de Europese Centrale Bank. Hoe, hoe snel gaan dan de rentes naar beneden die wij bijvoorbeeld moeten betalen... voor, voor een hypotheeklening of een lening voor een nieuwe keuken? Ja, dat, dat is de vraag. Uh, dat, dat zou heel snel moeten kunnen. Want uh, de, de renteverlaging, zoals de Centrale Bank die heeft aangekondigd... Dat, die moet de, de economie stimuleren... En eh, ja, dan werkt, het, eh, dan werkt het toch wel heel anders. Eh, aan de ene kant eh, is het, lijkt het logisch dat wanneer je iets inkoopt voor 1 euro en je verkoopt het voor 2 euro dat als de, de inkoopprijs van 1 euro naar een half euro naar beneden gaat... dat dan de prijs, de verkoopprijs, ook naar beneden zou moeten gaan. Ja, maar u en zegt dat... het zou moeten gaan, het zou snel kunnen gaan. De vraag ja. is natuurlijk, doen banken dat doorgaans bij een renteverlaging? Ja, want die, die zijn natuurlijk uitstekend in staat om te uitleggen waarom dat dat nog niet werkt. Want ze hebben buffers zou... nodig. Ze, hebben, het het? Nodig. ze ja, hebben buffers ja. nodig zelf. Ja, daar zijn natuurlijk van Brussel uit wat, wat, wat, wat richtlijnen voor gegeven... Maar uh, ja, diezelfde richtlijnen die, die, die, die zijn voor andere Europese landen. En als je ziet dat op dit moment uh, de rente in, onze, in ons buurland Duitsland... Uh, ja, substantieel 1,5 tot 2 procent voor de consument dan wel lager is... Ja, dan moet dat toch in Nederland ook kunnen. En heeft u bij die vorige verlaging door de ECB gemerkt... dat consumenten meer genegen zijn om geld te lenen? Nou, het, het geeft uiteraard een, een, een, een stabiliteit aan de rente. Hè? Dat, dat wanneer je nu voor de keuze staat om, om vandaag of morgen eh, ja, een beslissing te nemen... om een huis aan te, aan te kopen of, of een ander eh, goed aan te kopen dan is het, waarvoor je geld moet lenen... dan is het natuurlijk wel prettig dat er enige stabiliteit is in die rente. Dat je niet de indruk hebt dat die misschien met één of twee of drie jaar weer eh, omhoog vliegt... Of, eh, andere sprongen maakt. Dus dat geeft, dat geeft een consument vertrouwen, zeker. Ja, en ja. Dat, dat merkt u ook bij uw praktijk? Ja, nee, absoluut. En we zien de afgelopen weken al dat, dat het consumentenvertrouwen, ja, ondanks dat deze stap nu genomen is, maar het zat er natuurlijk al een beetje aan te komen, dat, dat er gewoon wat meer animo is mensen zien dat er wat rust komt. En we moeten inderdaad met z'n allen ophouden met vertellen dat het glas half vol is half leeg is, maar we moeten praten ja. dat het half vol is. Ja, nee, dat, dan, dat begrijp ik van, vanuit u gezien. Aan de andere kant, er is er enorme werkloosheid. Het, het ziet er nog steeds niet heel rooskleurig uit. Een, een reden, een, juist een reden te meer dat de centrale bank uh, deze beslissing heeft genomen... en dat als de banken nu inderdaad gaan schakelen... door uh, dat ook door te rekenen aan de consument waardoor de, de, de consument eh, substantieel meer mogelijkheden heeft om, eh, om die transactie aan te gaan... dan gaat dat ongetwijfeld zijn weerslag hebben in de, in de andere sectoren van de economie. En ja heel simpel, als we meer huizen verkopen, dan gaan de bouwmarkten weer eh, schakelen. Alle, alle eh, via bedrijven, die gaan weer eh, beter eh, eh, mogelijkheden krijgen. De, dat zal weer zijn weerslag krijgen in de, in de, in de werkloosheid... Dus ja, men moet gewoon gaan schakelen. Goed, Frank van der Elsen, dank voor uw reactie. Directeur bij Van Brugge Financieel Advies. Jolanda van der Velde, hoe is het ondertussen op de weg? De meeste files beginnen ook alweer aardig op te lossen. Er zijn er nog twaalf over. Daarvan noem ik de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Daar staat er tussen Blaakem en Eembrugge nog zeven kilometer. En op de A13 naar Rotterdam, na een aanrijding. De rijschokken zijn wel weer vrij. Bij Delft-Noord nog vier kilometer. Het is 18 minuten over zes. De stoffelijke resten van een Britse soldaat uit 1799 die kunnen terug naar Engeland. Hij wordt alsnog bijgezet op de begraafplaats van het Coldstream-regiment. Deze soldaat landde destijds aan de Noord-Hollandse kust... met de bedoeling de Fransen hier te verdrijven. Twee jaar geleden werd hij teruggevonden in de duinen. En archeoloog Rob van Eerder laat het kistje met de botten zien. Ja, dit is uh, de kist waar de stoffelijke resten in zitten van de Engelse soldaat die in uh, 1799 is gesneuveld. En uh, omdat het uh, niet een geheel skelet is, maar ongeveer maar de helft, is het een bescheiden kistje geworden. Hij wordt vandaag teruggegeven aan de Engelse, aan de Engelse staat. En dan wordt hij uh, al daar uh, gecremeerd en uh, laten we zeggen, over de begraafplaats uitgestrooid. Gecremeerd? Ja. Ja, hij wordt gecremeerd. Dus die botten hebben hier, ik weet niet hoe lang gelegen... en dan worden ze alsnog verbrand? Ja, zo gaat dat, ja. ja het wordt toch gezien als een, als een, als een persoon, een individu... een, een kameraad van ja, de, de nog overgebleven soldaten... die nog steeds in het regiment dienen. En die willen deze man uh, terug hebben... en hem een eervolle uh, officiële ja, be begraving geven, zeg maar. Wat we weten is dat hij in 1799 op 27 augustus... met de Engelse landen, hier vlakbij... Mm -hmm. uh, maar hoe weet u nou precies wat voor een persoon dat was. Want u weet zelfs bij welk regiment hij hoorde. Ja, we weten vrij veel van hem toch. En dat uh, heeft ermee te maken dat uh, de plek waar hij gesneuveld in begraven is... dat geeft al iets weer uh, welke krijgshandelingen er toen gaan waren. En daarvan weten we ook welke regimenten erbij betrokken waren. Uh, en binnen die bandbreedte weten we nog meer... omdat we knopen en delen van zijn uniform hebben teruggevonden. Die dat te zien dateren. we hier? Ja. Nou, dit is een, uh, hier zien we dus in feite de, de knopen die daadwerkelijk gevonden zijn. Nou, daar kun je toch wel duidelijk aan zien. Het is een kruis met eromheen een soort grote stervorm. Als je een beetje er goed in zit... en je weet welke knopen er bij welke regimenten thuishoren... dan is dat toch vrij makkelijk... dat uh, dit een soldaat van de Coldstream Guards moet zijn geweest. Want dat lag op die man? Ja, dat lag op die man, ja. ja het lag tussen, in de buurt van zijn borstbeen. ja. See, ik mis wel aardig wat van die bordjes, hoor. Ik zie geen hoofd, bijvoorbeeld. Ja, het hoofd, schouders, ribben zijn voor een groot deel uh, verdwenen. En dat komt gewoon door uh, ja, de dingen die naderhand met de vindplaats zijn gebeurd. Maar lag dit zo, die benen en armen, lag dat wel goed? Uh, vooral zijn benen lagen nog wel uh, wat we noemen in de archeologie gearticuleerd. Dus op de plek waar ze ook in zijn lichaam gezeten hebben. Maar uh, vooral van de, boven, de bovenkant van zijn lichaam waren ook wel delen door verstuiving. En misschien ook wel het graven van konijnen of andere werkzaamheden. Uh, waren die wat, uh, wat van hun plaats geraakt. Maar we konden toch, uh, dat, dat kun je ook wel zien aan de foto's die te plaatsen gemaakt zijn. Kon je er nog wel een mens van maken. Ja, dus u weet zeker dat hier niet iets bij zit van een andere soldaat? Dat Want er zijn er toen heel wat gesneuveld op die dag. Ja, nou, dat is theoretisch mogelijk, maar dat is zeer zeer onwaarschijnlijk. Want hij lag ook met, met, met wapens en, uh, en, en uniformknopen en zo. Dus we hebben het idee dat hij uh, uh, toch, toch redelijk gaaf zeg maar, uh, in de grond is beland. En dat uh, uitsluitend deze persoon, dat alleen daarvan de resten zeg maar, zijn overgebleven daar. Er zijn hier twee mensen van dat Coldstream-regiment. Eén ervan heeft een rood kostuum aan, met daarop inderdaad de goede. Knopen. You're coming to take this camera of je, as you call him, uh, back to uh, to England, but you didn't know him. The fact that he is a member of the Coldstream Guards, that we can prove by the buttons. It means that he's part of our regimental family, which is why we as a regiment, a small infantry regiment, are very keen that we show the respect and we, we do what we should. Het feit dat hij bij het Coldstream regiment hoort, is dus heel belangrijk voor ze. En daar blijft hij bij horen. Ik now nu de King's Commissioner en de ambassador om the handover-agreement te signeren. Een verslag hoorde u van Trudy van Rijswijk. Nu Jamie Cullum. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half zeven met NOS Radio 1 Journaal.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 Everything you did Everything you do NLS Radio 1 Journaal Sport. Ja, vanavond dan zijn de returnwedstrijden in de halve finales van de Europa League. Chelsea verdedigt een 2-1 voorsprong tegen Basel. En in Lissabon is het Benfica tegen Venerbatje. De Turken wonnen vorige week in Istanbul nog met 1-0. Ustjan Akjol is Turks-Nederlandse schrijver en hij volgt Venerbatje op de voet. Goedenavond. Ja, 1-0 voorsprong. Maar ik begrijp dat niet iedereen uh, bij Veedermbadje staat opgesteld. Blessures, Schorsingen, hoe gaat het lopen vanavond? Ja, vooral uh, het ontbreken van die eiligens. Dat is de middenvelder die een beetje de spelmaker is. Uh, dat, uh, die is er dus vanavond niet bij, gaan gaat missen. En uh, de spits, Lebo, dat is uh, de doelpuntenmachine eigenlijk, werd in de winterstop binnengehaald. Uh, en die ontbreekt ook vanavond. Uh, daarentegen heeft Benfica juist... Uh, de spelers die uh, zeg maar ontbraken vorige week, die zijn er nu wel bij. Dus uh, het wordt nog een, uh, een uh, ja, bijzonder duel denk ik. Uh, ook die kan nu thuis speelt. Ik ben benieuwd of Fenerbahçe het gaat redden. Ja. En Galatasaray stond al in de kwartfinale van de Champions League. Fenerbahçe nu dus in de halve finale van de Europa League. Wat zegt dat u over het Turkse voetbal? Uh, dat ze heel veel spelers kopen voor heel veel geld. En uh, dat ze met die spelers die vaak uh, toch wel uh, ja, aan het einde van hun carrière zijn, maar die nog even willen cashen, dat ze met die spelers toch nogal resultaten kunnen boeken, ook in Europa. Um, het is niet, Turkije is nog steeds niet echt een land dat heel veel spelers zelf opleidt. Ze zijn toch heel erg van kopen naar het bijvoorbeeld bij Galatasaray en dit Kuijt vanavond is ook bij wat je allemaal gekochte spelers. Um, maar ja, het niveau gaat daardoor wel omhoog. En Europa League, uh, in sommige landen zeggen ze nou dat is een beetje de troostprijs naast de Champions League. Uh, hoe wordt dat in Turkije beleefd? Um, ja, nou dat is eigenlijk uh, grappig om te zien. Want inderdaad, in uh, Spanje en Engeland en Italië dan vinden ze de Europa League meer een beetje van ja. Als je, als je niet in de Champions League komt, uh, waar het allemaal om draait, waar het grote geld ook zit, dan moet je naar de Europa League. En eigenlijk is die Europa League niet zo belangrijk. Uh, maar in Turkije is het juist uh, ja, een soort van uh, eer en uh, toch nog wel uh, heel belangrijk om ook echt te presteren in de Europa League. Het uh, heeft ook natuurlijk te maken met het feit dat ze in Turkije niet zo heel erg uh, vaak de prijzen in Europa winnen. En op het moment dat een Turkse club nu tot de halve finale rijdt van de Europa League en bijna eigenlijk meteen in de finale staat, leed het wel heel erg in Turkije. Uh, ja. De kranten staan er vol van en uh, ja, men leeft heel erg mee. Het is niet zo dat ze denken dat Europa gewoon een competitie is die niks voorstelt. En de finale in Amsterdam, dat zou voor u dan leuk zijn als ze dat halen? Ja, ik zal wel bij zijn, maar ik denk dat voor Dirk Puijt ook, speler van Fenerbahce, natuurlijk ook erg leuk zou zijn als hij in eigen land de finale kon spelen. Uh, uh, ja, het, dat lijkt me heel bijzonder voor hem. Ook nog in de nadagen van zijn carrière. Dat zal echt uh, leuk zijn, denk ik, voor hem. Dus ik uh, support hem wel op afstand. Veel plezier vanavond. Ustjan jan ja. Akjol, dank. Dank je wel. Daarmee uh, komt een einde aan dit Radio 1-journaal. Straks na het nieuws van half zeven. Cameran Oela met de avondspits WNL. Ja, zeker. Vertel. Nou, het, het lijkt wel alsof het 2006 weer is. Het uh, gedraai is namelijk weer begonnen bij de Partij van de Arbeid. De, de tijden van uh, Wouter Bos toen herleven naar mijn idee. Want uh, vanochtend werden we wakker met het nieuws... dat er uh, toch weer geen proefboringen naar schaliegas moeten komen. Dat is nu weer het standpunt. Vorige week was de PVT nog voor. En dan uh, de, ja, de, de strafbaarstelling van illegale. Hè. Ja, ze zijn ze nou nog voor niet gedraaid, hè? Of tegen. Het is, uh, ze, ze zijn nog niet gedraaid. Maar het hangt zo in de lucht. Jullie hadden het net al, uh, net al over uh, in de uitzending. Uh, ik ga daar dus over doorpraten. Want uh, ik heb één oproep aan de Partij van de Arbeid... en dat is stop met dat gedraai. Ik praat onder andere over met politicoloog Geert Drosterijn... binnenvoorwoordje Martijn van der Kooi. En graag ook met u. U kunt weer bellen. 0800-1121. 0800-1121. Of twitteren. Bent u met mij me eens dat de PVD moet stoppen? Dan een hashtag eens. Bent u het oneens? Dan natuurlijk hashtag... oneens en hashtag WNL. Dat mag ten alle tijden. Dat zometeen. Dit is Radio 1. Ja, het, het is wel even een momentje nu, zeg je dan? Anno 2013. Na 24 jaar trouwdienst verdwijnt een zeer karakteristieke stem van de radio. Hij bracht het nieuws altijd chic en met oh, verven. Ja. Nu zijn laatste bulletin. Dick, okay. Dick ter Hark, Het is half zeven. Oké. Okay.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 Voor het huis waar Maarten Toonderg is geboren... is een beeld onthuld van Tom Poes. Dat gebeurde tegen de genegenheid van de 101e geboortedag... van de schrijver en tekenaar. Tooner werd geboren in de Torbekkenstraat in Rotterdam. En in Groningen is een man bijna een half jaar lang miljonair geweest... zonder dat hij dat zelf doorhad. De Groninger had in december een lot gekocht in een supermarkt... en werd pas deze week gevonden door de staatsloterij na een zoektocht. Er is inmiddels 2 miljoen euro op zijn rekening gestort. En dat waren de hoofdpunten. Dan. Het weer. Dankjewel, Dick Terhark. Marco Verhoef. Ja, met vannacht eh, opklaringen, maar ook wel wat wolkenvelden. En misschien dat er in het zuidoosten van het land een enkel buitje valt. Minimumtemperaturen rond 4 graden in Groningen. In het zuiden minder koud, 8 of 9 graden. Afnemende wind vannacht en morgen is er weinig wind meer over. De zon schijnt vooral in de kustprovincies. In het binnenland ontstaan stapelwolken. En in het oosten van het land kan ook een enkele bui tot ontwikkeling komen. Het wordt 16 graden in het noordwesten van het land en op de wadden. En 19 graden in het binnenland. Zaterdag dan iets meer bewolking en een paar buien. Maar daarna speciaal... Speciaal voor collega Dick de Haart, toch een lente, volop lente. Daar kan je straks van genieten. Met 20 graden volgende week en volop zonneschijn. Dankjewel. Het staartje van de avondspits, Jolanda van der Velden. Het zijn nog negen files, Lucella, bij elkaar, 27 kilometer file. Daarvan valt op nog de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen knopend 1, 6 en 1-Brugge 4 kilometer. En een aanrijding op de A16 Rotterdam richting Breda. Dus één rij dicht tussen Zwijndrecht en Handweg-Dordrecht, 4 kilometer. Het is Radio 1, WNL, Avondspits, Kamran Oela. BVDA, stop met dat gedraai. Tot 7 uur gaan we vol gas de Avondspits door, hier op Radio 1. Bel WNL, 0800 1121. Alsof het weer 2006 is, de tijden van Wouter Bos... die herleven bij de Partij van de Arbeid. Het gedraai is namelijk begonnen. Vanochtend werden we wakker hè, met het nieuws... dat de Partij van de Arbeid toch weer tegen proefboringen aan schaligas is. Een week eerder kondigden ze nog met passie aan om voor te gaan stemmen. En dan de illegale. Het kabinet waar de Partij van de Arbeid onderdeel van is... wil illegaliteit strafbaar stellen, terecht. Maar PvdA-voorman Diederik Samson die houdt ook gewoon zijn rug recht. Maar voor hoe lang nog... Jetta Kleinsma, de nummer twee van de Sociaaldemocraten, lijkt te gaan morrelen aan het plan. Maar ook dat lijkt toch weer niet helemaal zeker. Hoe zit het nou precies? Want uh, de kabinetsplannen zijn misschien wel niet zo heilig. De mening van een paar honderd partijleden. Ja, daar gaat het uiteindelijk om. Uh, ze sprak gisteren al de illustere woorden. Moeten we het congres laten vallen of moeten we het kabinet laten vallen? Dat gedraai van de PvdA is mijn doorn in het oog. Ik heb uh, één oproep aan de PvdA. hou. Vast aan de koers. Hou vast aan de afspraken. Dus illegaliteit strafbaar. En boren naar schaligas. Mijn mening is dat de PvdA maar eens moet stoppen met dat gedraai. Bel WNO 0800-1121. Ja, goedenavond. En zoals mijn collega Joos Eertman zou zeggen, welkom bij het theater van het argument. Tot 7 uur kunt u ook een mening gaan geven over het gesprek van de dag. 0800 1121. Gratis. Hier naartoe bellen. Kan ook twitteren. Hashtag eens, als u het met me eens bent dat de PvdA maar moet stoppen met gedraaid. Bent u het oneens, dan gebruikt u natuurlijk hashtag oneens. En de hashtag WNL mag altijd, dan krijg ik hem hier voor mijn scherm. En wie weet lees ik even uw tweet voor en leg ik hem ook voor aan een van de gasten die ik zo heb. politicoloog Gerard Drosterij en binnenhofwatcher watcher Martijn van der Kooi. Met hen ga ik het hebben over het gedrag van de PvdA. Ik noem hem de Nieuwe waterbos hij heet Diederik Samson en laten we hopen dat het allemaal wel uh, mee gaat vallen. 0801121. het begint al uh, te lopen. De eerste bellens hangen alweer. En ik ga meteen richting Amersfoort. Goedenavond, Jonathan. Uh, goeiedag, ik vraag me af, waar was je toen, uh, toen de VVD draaide over de zorg? Toen waren er, er net afspraken, hè, volgens mij hebben we daar ook uitzendingen over gemaakt. Toen was het, lag het kabinetsplan er net en vervolgens is het voorgelegd aan de leden. En bij de PvdA hebben alle leden ingestemd. Zo hebben we dat ook gehoord, ook dat punt van illegaliteit. En nu komen ze daarvan terug. Um, en de VVD gaf toen aan van dit ligt toch wat gevoeliger. We moeten weer naar de onderhandelingstafel en beide partijen gingen. Ja, nou, is, ik, vind, uh, ik vind dat het deel uit is gemaakt van de politiek om uh, als je congres zegt dat ze het ergens alsnog niet mee eens zijn als er zoveel weerstand uh, voor is, om dan uh, concessies te doen. En om daar... Uh, maar bent u dat met me eens? aan te passen om stabiliteit te, be te bewaren. Dus ik vind dat het uh, dat af en toe draaien, zoals dat dan heet... dat er helemaal niks tegen is. Maar bent, bent u dat met me eens dat het uh, congres uh, niet secure is geweest... een half jaar geleden? Dat ze toen gewoon niet goed hebben gelezen wat in het kabinet... Uh, wat in het regeerakkoord stond? Dus ook wel, je kunt het niet in een heel regeerakkoord afschieten op, uh, op één punt. Maar het kan zijn dat ze dat hebben gemist. Ja, maar nu lijkt, het toch, ja, nu lijkt het toch op dat ze het, dat ze het wel willen afschieten. Ja, nou dan dit punt. Wat ja. moeten ze dan zeker doen? Ja, maar het is helder. U bent het in ieder geval niet met mij eens... als ik het goed heb begrepen. Dank, dank voor het bellen vanuit Amersfoort. Uh, eens even kijken wat er op Twitter wordt gezet. Chris, die is gewoon uh, heel resoluut en helder. Hashtag oneens. Niet meer, niet minder. Um, eerst koffie, die het politici. Zitten er nou eenmaal niet voor ons. Ze werken aan een leuke baan voor na de afgang. Hashtag WNL. Nou, met die mening ben ik het uh, overigens ook niet helemaal eens. Maar wel met de mening dat uh, PvdA maar eens moet gaan stoppen met dat gedraai. Um, ik ga eens kijken. Uit Opheusten wordt er gebeld. Na 0800-1121, 0800-1121, aan de Marien Koender, goedenavond. Ja, goedenavond, ik spreek met Marien Koenders. Nou, ik ben het eigenlijk met je oneens, Oh. want uh, hoe langer de PvdA draait, hoe beter het is. U vindt het regeerakkoord gewoon niet? Nee, nee, ik, ben, nee. ik ben een pvdv dus ik vind het wel mooi dat gedraaid en dat gestuntel... Uh, Oh, maar ja. u, dit is leedvermaak. Ik dacht heel even, u gaat zeggen, ja, ik, ik sta aan de kant van de PvdA en uh, laat ze me draaien. Maar uh, dit is gewoon een pure leedvermaak, als ik u zo goed hoor. Ja, ja dat heeft u goed. Ja. ja. En, maar ja, maar is dat, dus... dat is toch het is ontzettend erg voor de geloofwaardigheid van ons land. We moeten toch juist vooruit, zoals ik gisteren zei, optimisme. Daar moeten we toch naartoe. Dus op deze manier lukt dat natuurlijk niet. Nee, nee op, ja, op zo'n manier niet. Maar ja, dat doet de PvdA. Dus, uh, ja. Maar u heeft dus ja, dat liever, liever dat uh, onze politici en bestuurders er een zootje van maken dan dat ze goed uh, goed bestuurden, uh... nee nee nee nee dat, dat niet maar ik vind wel dat dit kabinet als dit een soortje maakt en ja dan, dan wordt het waarschijnlijk weggestemd of mm. of komt misschien eens nieuwe uh, nieuwe verkiezingen snel mm. en dan hoop ik ook maar weer op een wereld, uh, kabinet zoals vorig kabinet ja dus vandaar dan, dan nou ja vorig kabinet vond ik heel erg goed maar met dit kabinet met de pvda erin ja je ziet dat de, de bepaalde dingen direct weer gaan veranderen dus, ja ja, daar ben ik het dus niet mee eens. Dus ik, ik hoop dat ze lang genoeg draaien... en dat het VVD op een gegeven moment een beetje zat wordt. En als ze denken, nou, we, we trekken de stekker er maar uit. Uh, ja. ja. Nou ja, wie, wie weet zal het gebeuren. Een beetje, als ik het goed begrijp, bent u toch een beetje uh, cynisch in dit geval. Ja, dat heeft je goed. Ja, dat heeft nou, goed. kijk, dan, uh, dan, zijn we, dan weten we in ieder geval wel hoe dat, uh, hoe dat zit. Dank u wel voor het in ja. inbellen van het opheusten, meneer uh, Koenders. Ik kijk even op Twitter, want er wordt uh, ontzettend veel getweet. Hans Mekenkamp die zegt. Hashtag eens gedraai in de politiek is funest voor de partij. ben tegen het strafbaar stellen van illegalen. Maar de PvdA moet afspraken nakomen. Kijk, dat vind ik een bijzonder geluid ook al bent u tegen, maar wel gewoon zeggen... ik vind dat dat gedraai uh, niet kan. En uh, laat ik nog even een tweet meepakken. Hashtag WNL, laat de PvdA maar lekker draaien. Des te meer ze draaien, des te eerder is dit horrorkabinet verdwenen. Dat is een beetje het uh, geluid wat we net eigenlijk ook hoorden... Hè, van uh, de vorige bellen. Ik ga praten met politicoloog Gerard Drostrij. Gerard, goedenavond. Goedenavond. Ja, ik uh, zeg dus de, dat de PvdA draait. Uh, ben je het daarmee eigenlijk eens? Nou ja, als het gaat over bijvoorbeeld uh, het... Uh, bijvoorbeeld op het, uh, de proefboringen van schaligas... Wat, waar uh, Samson nu uh, uh, klaarblijkelijk uh, voor is. Dan kan je dat wel gedraai noemen. Maar ik denk dat het uh, wat veel uh, opzichtiger is... en wat veel vreemder is... is dat hij hier nu opeens, nou ja, in jouw woorden dan, een draai maakt. Mm -hmm. En dat hij bijvoorbeeld dat niet heeft gedaan uh, ten tijde van het, uh, het congres. Waar echt een overgrote meerderheid van het uh, congres tegen... de illegaliteit van... Of de, de, de illegaliteit van uh, uh, de strafbaarheid van illegale uh, is gegaan. Ja. en Als hij nou ergens uh, een, een draai zou hebben moeten maken, dan zou ik strategisch gesproken dat uh, daar eer, eerder uh, uh, logisch hebben gevonden ja. dan dat hij dat nu opeens doet. Nu ziet het er opeens een beetje opzichtig uit dat hij als het ware een goedmakertje zoekt om, uh, om zijn, zijn, zijn sterke rug, zijn rechte rug uh, ja. te rechtvaardigen, zeg maar, met betrekking tot. Uh, tot die illegale problematiek. Dus ik, ik vind het een hele vreemde actie wat dat betreft. Oké, okay, nou een vreemde actie, daar dat, dat, zijn we het met elkaar over eens. Laten we ook even gaan luisteren naar de staatssecretaris Jetta Kleinsma... de nummer twee van de Partij van de Arbeid. Dus die stond uh, uh, Paul achter uh, Diederik Samsom. En dit is wat ze gisteravond zei. Op een, uh, die fundamentele kwestie over die strafbaarstelling... Ja, die kun je niet maar zo even wegpoetsen. Is dus van twee in één, of je laat je congres vallen... of je laat het kabinet vallen. Ja, of je laat je congres vallen of je laat je kabinet vallen. Hoe zou jij deze woorden eigenlijk duiden? Nou ja, de laatste woorden die zijn wel heel extreem. Uh, ik denk niet dat dat, uh, dat dat een automatische conclusie is... Uh, van bijvoorbeeld als uh, Samson had besloten om te zeggen van nou, we gaan nog eens een keer heel goed praten over die strafbaarstelling van illegaliteit, dan had dat echt niet automatisch betekend dat het kabinet zou vallen. Want ik, ik geloof er namelijk helemaal niet in dat de VVD hier een, een, per se een halfzaak van, van zou hebben gemaakt. Mm -hmm. Juist omdat uh, de, PvdA, de VVD natuurlijk ook uh, in ieder geval uh, met staatssecretaris Steven de hand boven het hoofd heeft gehouden. Dus het PVDA had al aardig wat krediet opge opgebouwd. Uh, in het kabinet uh, om, om ervoor te zorgen dat ja. niet meteen uh, de, de stekker uit dit kabinet zou zijn getrokken. Exact. Dus, en ik, uh, dus ik, begrijp, uh, ik begrijp Kleins maar heel erg goed dat ze meent dat Samson hier te makkelijk uh, uh, uh, over, uh, over dat gro uh, grote bezwaar... van het PvdA-congres gegaan is... Mm -hmm. had niet be automatisch betekend dat het kabinet daarvoor zou uh, hebben moeten vallen. Nee. Dat geloof ik niet. Nee, precies. En, uh, komen we komen ook op dat punt, juist door dat punt, misschien wel wat, uh, wat cynische reacties. Ik zie bijvoorbeeld op Twitter Bardo Schuetz. Die zegt, uh, hashtag oneens, PvdA, lekker blijven draaien... worden ze vanzelf kleiner en kleiner, hashtag WNL. Um, ja, ik, ik hoor al een klein lachje... Nee hoor, nee. Oh. ik hecht er eigenlijk niet zoveel waarde nee. aan... omdat het een beetje, dat zijn een beetje de, de, de voor de hand liggende reacties. Precies. Laat ik jou nou dan denk... wat anders vragen. Wat, wat, tot slot dan. Wat is nou eigenlijk het grootste probleem voor de PvdA op dit moment? Nou, ik denk dat het, dat het grootste probleem momenteel is... is dat het, uh, het PvdA-geluid eigenlijk... Uh, afwezig is in het kabinet en dat op de een of andere manier de, de idealistische toespraken die we hebben die we zoals Samson zijn, uh, zijn leren kennen tijdens de, uh -huh. de, de verkiezingscampagne, ja dat het eigenlijk helemaal verdwenen is en dat het dat het een soort vechtkabinet geworden is, ja. waarin zeg maar het grote voordeel dat men zag in dit kabinet namelijk dat befaamde kaartspel... jij ruilt in, uh, ik ruil in... en ik geef jou dat en jij neemt Cies, dit... Ja. dat dat nu eigenlijk in het tegendeel verkeerd is... Uh, gekeerd is en dat daardoor... Uh, er eigenlijk geen identiteit is. Er is eigenlijk geen, geen duidelijk beeld, zowel voor VVD-kiezers als PvdA-kiezers... Ja. waar het uh, kabinet voor staat. Precies. En dat is, het dat is het allergrootste probleem momenteel. Nou, dat is uh, kraakhelder. Uh, dankjewel, je uh, politicoloog gegeerd Drosterij... dat je even in de uitzending uh, wilde komen. Um, okay. En ik ga meteen door, want het is uh, ontzettend druk... inmiddels op de lijnen, maar ook op Twitter. Uh, Koos van der Kolk, die tweet... Hashtag oneens, draaien is de smeerolie van onze democratie. En Jaco en Sandra, die, uh, dat is ook mooi, die, uh, die Twitter had... Het samen. En die zeggen in dit geval hashtag WNL. Is dat niet politiek eigen met de PVDA als koploper? Nou ja, misschien wel. Het begint in ieder geval een beetje op te lijken. Ik ga naar Rotterdam, Peter Smit, Goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, ben ik je ben me het eens? Eens met me eens? Ja, ik ben het totaal eens met de stelling. En, uh, ja, eerst over, die, over de gras, toen ja. ook over die illegaliteit. Uh, ja, hij moet dus één standpunt innemen. Dat doet hij niet. Eén standpunt opnemen, dat is eigenlijk wat hij zegt. Uh, Samsung ja. die moet gewoon één lijn gaan trekken. Ja. Nou, heel goed. Dat lijkt me. Ik ben het helemaal met, uh, met hem eens. U bent wat slechter verstaan, dus ik ga snel door. Maar we zijn het met elkaar eens. We kunnen elkaar de hand schudden. Dankjewel voor het inbellen. Peter Smit uit Rotterdam 0800-1121. En dan kunt u ook gewoon bellen. Uh, eens even kijken. Jirik Zee, Corbelles, goedenavond. Ja, goedenavond. Uh, even kijken. Nou, Met de heer Samson ben ik het absoluut hier dat hij gewoon zegt... Van, nou, ik heb hier een punt en ik uh, blijf daarbij... Ik ja. heb hier uh, overeenstemming bereikt met, met de VVD... en dat hij ze positief houdt, vind ik logisch. Kijk, de maar, aan de de kant, maar aan de andere kant, meneer Belles... Uh, vorige week ja. nog uh, paginagrote uh, pagina kop. Uh, we zijn voor schaligas en nu, uh, laatst vanochtend... ze nemen gas terug. Helemaal ja, maar niet, we zijn u, tegen. Even überhaupt uber, uh, schaligas uh, even, het even af uh, te wijken. Kijk, waar het even om gaat is dus geven met... Uh, Kijk, hij heeft zijn standpunt toen gezet, ook bij de VVD... hij heeft toen gezegd van nou jongens, uh, ik, ik maak hier gewoon een punt van... ik, ik heb hiervoor getekend. Ja. En, en de kiezers, daar gaat het eigenlijk om... de kiezers staan gewoon pal achter hem. En wat de partijbonzen nou willen... Ja. ik snap niet wat die, wat die jongens daar in de partijbonzen allemaal willen... en dat ze eens een keer niet goed naar, naar, de, naar, de, naar de kiezers luisteren... Dat, dat, dat frustreert ons. Nou, het is, uw uh, punt is uh, duidelijk. Het is een ja, een ja, ja, ja het, het frustreert u. Ik, ik begrijp het. Ik, begrijp, ik ga het snel door, want er wordt uh, flink ingebeld. Vanuit Zierikzee, u bent het niet met me eens. Uh, u vindt dat, uh, dat beide kanten van het verhaal moeten worden verteld. Het is inmiddels kwart voor zeven. En gas erop richting zeven uur. U kunt blijven bellen in deze filevrije avondspits. 0800 11 2-1. En ik kijk ook even op Twitter. Joris van Haren die zegt... Hashtag oneens. Een partij moet niet statisch zijn. En Mark Westendorp zegt... Voor elke partij geldt... Zoals de wind waait, waait mijn politieke rokje. Uh, Garincha. Hashtag WNL. Als er iemand niet draait, is het Samsung. Je bent de vvd draaierij plots klaps vergeten. Garincha, bel vooral in en geef me de voorbeelden. Want ik ben ze helemaal niet vergeten. Ik heb het zelfs benoemd. En Marit Celis de Raad. Hashtag oneens. Um, uh, Diederik Samsom heeft eerder al kenbaar gemaakt voor boringen schaligas. Ja, mits boringen schoon en veilig zijn. Dus geen draai. Vorige week las ik toch een heel ander verhaal. Jan Vos, Tweede Kamerlid, die gaat over um, schaligas. Die zei echt iets heel anders. Die was voor. Ik ga naar Zutphen. Hendrik van Zwol. goedenavond. Goedenavond. Dus ik ben met Hendrik van Zwol. Ja, dat um, zei ik, niet. Als ik. Als ik kijk naar de stelling van mijn opval. dat heel veel mensen heel cynisch reageren. Ja, jammer hè? He? Ja, heel, heel jammer. En ik, ik, ben zelf, hey, ik ben zelf, ik heb een uh, D66 gehad, ik uh, ben een vlucht van de partij. En mm -hmm. Ik ben natuurlijk niet helemaal voor het kabinet. Maar ik nee. vind wel dat het belangrijk is dat het kabinet het vier jaar uitziet. Precies. En het is voor ons land belangrijk, voor ik We kunnen natuurlijk discussiëren over ja, hoe worden de beslissingen genomen. Ik ja. vind dat de beslissingen veel te ad worden genomen. En dat er geen visie is, voor ja. de lange termijn. Alleen... Alle mensen reageren zo van, oh ja, leuk, ja. leuk, uh, laat het kabinet vol. Precies, denk, dat cynisme, maar. dat ben ik het me, me, met u eens zo, meneer Van Zwol. Want ik bedoel, de politiek moet geen uh, podium voor bellenblazers worden... waar nee, we elke nee. keer weer de andere bellenblazen op, uh, op, uh, op blazen Nee, het moet gewoon uh, inhoudelijk zijn. Je moet gewoon staan uh, voor de punten hè? en ook achter je afspraken blijven staan, toch? Precies, en ik denk dat we als, als land, als... als Volk van Nederland trots moeten zijn op ook afgelopen afgelopen inhuldiging van de koning. We staan met z'n allen gewoon trots allemaal te feesten. Precies. Moeten we moeten met z'n allen gewoon zorgen dat we gewoon met alle allen zorgen dat het land huis komt. Exact. En de economie gaan stimuleren en ervoor zorgen dat we het niet allemaal heel makkelijk dingen afschuiven. Maar gewoon voor zorgen dat we gewoon met z'n gewoon uh, de schouders eronder zetten en gewoon uh, de van maken. Nou, we moeten misschien uh, met z'n tweeën voortaan hier gaan zitten. Want dat was precies mijn standpunt gisteren. We moeten het optimisme van de inhuldiging vasthouden. Uh, dank voor inbellen Hendrik van Zwol uit Zutphen. Helemaal met mij eens. Ik ga door naar Martijn van de Kooi, Binnenhof Watcher. Een van onze vaste deskundigen hier in de avondspits van WNL. Martijn, goedenavond. Ja, goedenavond. Nou, laat ik maar beginnen met uh, die standaardvraag. PVDA stop met dat gedraai, zeg ik. Wat zeg jij? Nou, ik zeg van... Uh, kijk, als ze er niet mee stoppen... Dan wordt het wel ontzettend moeilijk voor het kabinet om de rit uit te, zing, te zitten. Want ja, die handtekening is gezet. Het congres heeft ingestemd met het regeerakkoord. Het congres van de P van de A. En als je nu dit soort afspraken weer gaat terugtrekken. dan moet je dus naar de VVD toe. Nou, de VVD heeft al gezegd hè, achter de schermen. Mm -hmm. Nou, daar zien we eigenlijk helemaal niks in. Nou, als het echt moet dan zouden ze daar een concessie op kunnen doen. Maar dat is ook wel een van de laatste keren... omdat die VVD-kiezer zich helemaal niet herkent in het VVD, uh, in, in het kabinet. Hè. Die ziet het VVD-beleid er niet in terug. En de PvdA-kiezer ziet het PvdA-beleid er niet in terug. Nou ja, dus waar we het vaker over hebben gehad in de avondspits... dat die twee partijen toch wel heel moeilijk te verenigen zijn. Hè. Dus Ik bedoel, uh, het is eigenlijk van niemand, dit kabinet. Dus ik ben het eens met die stelling van uh, stop met het gedraaien... want anders gaat het echt mis. Ja, nee, ik, ik, uh, ik zeg dat precies hetzelfde. Het lijkt er bijna zelfs of, alsof het is van... oké, okay, wij redden deze week jouw staatssecretaris... en dan uh, moet jij volgende week even een standpunt uh, inwisselen. Ja, nou ja, kijk, zo één zo op één is het niet. Dat, dat moet ik erbij zeggen. Want politiek, uh, dat is vooral ook opportunisme. Uh, dus men kijkt van dag tot dag hoe dingen lopen. En Diederik Samson, die had gehoopt dat hij het congres kon overtuigen. Hè? Van we hebben getekend, we, hebben, we moeten ons als een trouwe partner uh, uh, moeten moet een trouwe partner zijn. Nou ja, dat is misgelopen. Uh -huh. En nu zit hij toch eigenlijk wel met de gebakken peren. Want uh, de PvdA-leden nemen hier geen uh, genoegen mee. En dan zie je ook dat het in de kern een kabinet is wat heel moeilijk uh, ja, te verenigen is, die, die twee partijen in het kabinet. Uh -huh. Omdat die strafbaarstelling van illegaliteit is voor PvdA'ers. Heel erg, uh, een heel erg principieel ja. punt waar ze op tegen zijn. Maar dat is, dat is eerder, hè? M wij ja. zijn het daarover met elkaar eens. Dat is eerder natuurlijk wel afgesproken. Hè? En toen, uh, toen is dat gewoon uh, geaccepteerd. Want toen was het belangrijk ja. dat een kabinet zou komen. Ja, klopt. Ja. klopt. En uh, nu, nu is men wat verder. Precies. En uh, komen die dingen ook echt in stemming. En worden er uh, wetten van gemaakt. En, denkt men, ja, als we hiermee... en dan zie je dat Job Cohen en Ruud Kolen en echte prominenten binnen zo'n partij... Precies. gaan zeggen van als we dit vinden, als we hiermee hebben ingestemd... zitten we op de verkeerde weg. Ja. Uh, en dat snap ik vanuit de achtergrond van, van de Partij van de Arbeid. Maar tegelijkertijd, als je kijkt naar van wil je de rit uitzingen als kabinet... er zijn al zoveel spanningen. Exact, en dan kan het niet meer. de spanning komt nog geen augustus. Ja? Want, ja, dat... nou ja, dan, dan, dan wordt bekend dat ze toch niet die economische groei hebben gerealiseerd... Exact. die ze hadden verwacht, dus dan moeten ze bezuinigen. Ja. En dan wordt het weer kiezen, waar gaan we op bezuinigen? We krijgen en... nog de bezuinigingen, en nou, dan krijgen de we de JSF. De misschien zeggen, laten we op ontwikkelingshulp nog wat doen. Tuurlijk. Op, op, uh, hè? En de PvdA zegt, nee, dat mag echt niet. Dus ook daar uh, zijn hele grote verschillen in ja. de twee partijen. Dus die spanningen die, die blijven op dit moment. Die spanningen blijven, dat, uh, dat is nou niet echt een heel uh, optimistisch einde, moet ik zeggen, Martijn. Nee, helaas, helaas. Ik, ik, Beter kan ik het niet maken. Het is net als de weerman die uh, het weer <laughs> ja. <laughs> nou ja. ja, zo ziet het er een beetje uit op dit moment. Er zijn toch vrij veel mensen in Den Haag die zeggen van... ja, het najaar zou wel eens heel cruciaal kunnen worden. Ja. Uh, misschien dat het kabinet dan zelfs wel echt uh, in gevaar gaat nou, komen vanwege die bezuinigingen die, uh, die gerealiseerd moeten worden. Het is uh, lente in Nederland, maar het is uh, nu al uh, stormachtig herfst weer in, uh, in, in, ja. in Politiek Den Haag, als ik het goed begrijp. Martijn van der Kooi, onze binnenhofwatcher, altijd uh, weer hier in onze uitzending. Dank, uh, voor het, uh, dank dat je even in de uitzending weer wilde komen. Ja, Tot de volgende keer. Yes, en uh, ik ga snel door, want er wordt ontzettend veel gebeld. En iemand die al heel lang aan het wachten is, is Jan Borgmaier, Den Haag. Goedenavond. Vanavond. Ja. Ik heb Jette Kleinsmaat nu eens gehoord. Ja. Die zegt van, het is een kwestie van tijd kopen. Of we gaan opnieuw naar de stembus. En dat vind ik een heel duidelijke taal. Want als ze blijven draaien. En wat, deze, wat de manier hier voorganger die Royal Moss zei van... Ze blijven maar, ze blijven maar, ze blijven maar. Ik vind het alleen maar ellendiger. Ja, maar ik vind het wel een, een beetje. Je mag het niet. Eigenlijk mag ik het niet zeggen op de radio. Maar ik vind het wel een beetje dom van onze staatssecretaris. Dat is toch het laatste wat we willen? Verkiezingen? Ja, maar goed, het is wel eerlijk. Ja. En zij heeft ook getekend. Ja, precies. En ze gaat dus, voor, ze gaat dus daar voor, de, voor haar eigen zootje. Sorry. Voor haar eigen mensen gaat ze daar een beetje vertellen van. Ja, je koopt tijd. Of je doet het een, of je doet het ander. Ja, yes, zo is het altijd. Precies. Nou, we gaan, uh, ik ga snel door, meneer Borgma. Dank uh, voor ja. het bellen en voor het uh, lange wachten. Eens even kijken snel op Twitter. Wijnand Werdenburg en van onze vaste twitteraars... hashtag eensprincipes zijn principes. Laat maar zien of ze echt invloed hebben binnen het kabinet. Ik ga snel ook door naar... Ralf Margadant, ook weer zo'n vaste beller uit Etteleur. Goedenavond, Ralf. Ja, goedenavond. Ja, ik ben eigenlijk Hagenaar, Maar goed, dat tegen zeiden. We horen het. Maar vertel, wat vind je van mijn mening? PVT, stop met het gedraai, zeg ik. Nee, dat zeg ik niet. Ik vind het heerlijk. Ik wou dat ze dat veel erger gaan doen veel meer gaan doen, veel nadrukkelijker ja, gaan doen. Ja, maar ik hoor het alweer. Dit is ook weer een van die cynische reacties. Dat is toch niet dat wat we nodig hebben? Ja, hier spreekt de VVD... Die, die, die, die, die hoopt dat het zo snel mogelijk afgelopen is... met dit met mogelijke kabinet. Maar dan, dan, dan moeten we weer naar de stembus. Een, ja, een, echte, een echte VVD zou toch voor bestuurbaarheid van het land zijn... te zeggen dit kabinet moet blijven zitten. We moeten juist vooruit ja, nu. Maar niet met de Partij van de Arbeid. Dat is, dat is een partij die, die af wil zien van vervolging... en de, de nietdoening van strafbare feiten. Want dat, dat is illegaliteit. Dat woord illegaal betekent je strijd met de wet. Exact. Wat, nou, wat, ja, wat, wat wil je naar godsnaam, uh, wil je dinkeldiefstal ook vrij uh, van vervolging maken? Wil je moord ook? Waar nee. uh, is het eind? Precies, waard, dan? Ik, op dat punt ben ik het met u eens. Maar ik vind niet dat we zo cynisch moeten zijn over onze politici. En we moeten niet gaan genieten als het, als het misgaat in Den Haag. Nou, ik geniet. Ik hoop. Te... Ja, tuurlijk. Dit is toch het enige. Om, om, om... Als ze nu aan de gang gaan en door blijven rammen... dan hoop ik dat de VVD. Ze rest, eindelijk zijn rug legt. Dat, dat, dat vind ik toch wel dat ze te veel door de plom gaan. Ja. En nu zeggen. nu is het afgelopen. nou gaan we opnieuw met verkiezingen. we gaan niet verder met jullie. ze hadden hier nood aan moeten beginnen. Oké, okay, kraakhelder. kraakhelder. ze hadden nooit ja. moeten beginnen. en uh, wat u betreft moeten er snel een eind aankomen. Snel door naar lijn 9. dat is Ari Jongeling uit de Rokanje. Hallo. Hallo, zegt u maar. Hai. Nou, het, uh, mijn probleem is eigenlijk gewoon dat de eerstvolgende verkiezingen zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Ja, maart 2014. als de van de arbeid zo doorgaat, dan verliezen we hier dus gewoon weer van onze kleine plaatselijke partijtjes. Die dus gewoon uh, over een fietspad of een weet ik nou wel ja, wat het te lijkt, zeuren. Maar als ze het, als het gewoon niet goed doen, dan, dan, dan, dan, dan is het toch jammer. Dan moeten ze maar niet draaien en dan moeten ze gewoon rug recht houden. Eh... Uh, dat klopt wel, maar het nadeel is dat de gemeenteraadsverkiezingen... altijd uh, door de mensen gerelateerd worden aan de landelijke politiek. Precies. En dat is gewoon zo jammer. Dat ben ik met u eens. Lokale politiek moet lokaal zijn. Misschien een mooie mening voor een andere uitzending. Lokaal moet lokaal zijn. Arie Jongeling uit Rokanje, dank voor het bellen. Snel naar Mohammed uit Lelystad. Goedenavond. Ja, goedenavond. We gaan met Lelystad. Ik ben uh, met jou eens. Ja, gelukkig. Om, en waarom? Ja, om twee redenen. Ik vind zo'n zo dat gedraai in de politiek... en dat zijn alle politieke partijen bijna... Dat die echt wat beloven voor de verkiezingen. En na de verkiezingen wordt dat gedraai van... ja in verband met uh, samenwerkingen en alles... moet alles weer weggeveegd worden. Mm -hmm. Zo en zo. Want dat gedraai moet stoppen. De Partij van Arbeid moet eigenlijk... zijn eigen politiek koers gaan, va gaan varen. Eigen koers gaan varen, dat ben ik met u eens. Ja, want, uh, want weet je wat het probleem is? Nou... Ze willen eigenlijk de, de, de PVV-kiezers weer aan zich binden. Ja, maar dat kan niet op deze manier. Dat moeten ze niet gaan draaien, denk ik. Nee, en, en dan, hoe doe je dat? Dan, dan stappen we van onze eigen uh, standpunten af... en dan gaan we kijken waar wint de PVV... Uh, Duidelijk. U... Over dit ding en over dit dingen, Dan moeten we dat ook een beetje... Ja, uh, het is eigenlijk niet echt helder. Nee. Ben ik echt duidelijk, Meneer Mohamed toch... uit Lelystad, ja. wij zijn het met elkaar eens. En, uh, ik ja. moet u alweer gaan afkappen, want u hoort het. De, de muziek klinkt al, dat betekent dat het einde zijn gekomen van onze uitzending. Maar niet voordat ik nog een paar tweets heb voorgelezen. Jan Wouter, die zegt, hashtag WNL, laat dat Partij van de Arbeidsschip maar weer lekker naar de juiste linkse koers draaien. En uh, de broer van Nico, die zegt, schaligas is geen gasbel, maar een, een lucht... Bel. En nog eh, snel één laatste, Jacques Koopmanschap die zegt... Hashtag WNL, met draaien bewijs je alleen maar hoe ongeloofwaardig je bent. Tot zover deze avondspits, zometeen op deze zende Kunststof. een gesprek met de schrijver Esther Gerritsen. WNL is er morgenochtend weer, vanaf iets over 7 uur op Nederland 1. Dan vandaag de vrijdag. Morgenochtend gepresenteerd door Leonie Ter Braak en uh, Merel Westing. En ze gaan het onder andere hebben over het nieuwe boek van Patricia Pai. La Pai komt uh, morgen namelijk uit. Ik ben er morgenavond weer hier om half zeven met een nieuwe avondspits. Tot dan. Deze week in brands met boeken. Een afscheidsgoed. waar ik steeds meer moeite mee krijg is. Fijne dag.